Van de daders ontbreekt elk spoor. Op de Belterwiede in de kop van Overijssel... is een 75-jarige man van een plezierjacht overboord gevallen en verdronken. Het slachtoffer, een Amerikaan, is een uur later... door een duiker van de brandweer uit het water gehaald... na een grote zoekactie van brandweer en politie. De politie gaat uit van een ongeval. Met een hoogmis in de sint christoffel kathedraal is vanochtend de nieuwe bischop van Roumont geïnstalleerd... De Brabander Ron van der Hout volgt Harry Smeets op, die vorig jaar overleed. Van der Hout was eerder bisschop in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Van der Hout riep in zijn toespraak op... om zich in deze tijd van grote veranderingen open te stellen voor het nieuwe, het onverwachte. Zowel in als buiten de kerk kan dat tot prettige ontmoetingen leiden, zei hij. En Het Openbaar Ministerie in Italië gaat het zinken van het jacht bij Sicilië onderzoeken...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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu. Waves radio. radio, alleen op ZFM. Als ik in Zandvoort ben, dan luister ik altijd naar ZFM. Ook naar Rob en Benno met het programma Zandvoort op zaterdag. En zij gaan mijn nieuwe nummer Zandvoort de formule 1 laten horen. Mm -hmm. Hey, hey, hey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 En dan zitten we met en dan zitten we met in zon en dan dan en met dan de dan we we de dat maakt graag weer Aankees of liefde en een beetje slim Dat ieder hart van z'n hoofd Die doet mij waar, die doet mij waar Die doet mij waar, vandaan Ik heb de band voor mijn vins Die ik heb ja niet En als je bij ons meekijkt op de webcam, dan zie je de vlaggen behoorlijk wapperen, Benno. Ja, ja. Dat betekent dat er weer wind aankomt. En dat betekent ook wel eens dat het weer kan gaan omslaan. Dus we gaan snel even naar het weerbericht toe. Weer of geen weer, zomer of je winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, tijdens dit uh, Formule 1 weekend is het weer natuurlijk heel erg uh, belangrijk. En, uh,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 Daarna rond 7 uur, dat is eigenlijk een uur opgeschoven... dan is de temperatuur gezakt naar 18 graden... en dan kunnen we 2 mm water verwachten hier in Zandvoort. En dan is de wind weer gezakt naar 4 boven, zuid zuid -west. En dat dus... is toch niet zo fel, 2 mm? Nee, dat is Fijne helemaal niks. Dus ja. nee, dat is, dat is en dan tel... zijn we aan het feesten met z'n allen Precies. in het dorp oh, op, op het circuit. merk je helemaal niks dan van. Dan merk je er helemaal niks meer van. Nee. Nou ja, ja. En, mo en morgen maar 1 mm kans op zon uh, of regen bedoel ik...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 op de eerste plek gevolgd door Lennon Norris en onze eigen Max Verstappen. Hmm. En je hoort inderdaad een hoop herrie op de achtergrond. dat ja. spreekt de volgende gast. De volgende gast, Michel Blekemolen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Michel, ja, jij zit er... Ik hoop er dat jullie een beetje goed kan staan, want het is verschrikkelijk verschrikkelijke herrie waar ik sta. Ja, en, en waar sta je dan?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 Yes. Dus uh, dat is uh, wat mij betreft heel goed. Ja. Heb ik denk dat ik niet allemaal gebruik. Goed zo, goed zo. Dat doe je helemaal goed, Michel. En hoe beleeft de familie Blekenmolen het uh, DUS GP-weekend? Nou ja, heel leuk. Hè. Ik sta hier met drie kleinkinderen. En uh, ja, dus is uh, uniek wat we eigenlijk meemaken. Uh, ook de Paddle Club. Hè, dat is een ruimte waar uh, van de kaartjes wel heel erg veel kosten. Voor ja. drie dagen 8500. Uh, niet, niet dat wij dat betaald hebben, natuurlijk. Nee. Ik let toch op de kleintjes, als ik moet naar de voedselbank Ja. Dus eh. Uh... <laughs>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 Dus daar zet ik met Jeroen. Oh, wat leuk. En, uh, ik doe de radio met uh, Louis Dekker op de laatste Oké, ook nog. Jongen, jongen, jongen. En dan moet je... En Jeroen doet ook weer live televisie op een andere zender. Zo, zo, zo, zo. En Sebastian, die heeft vrij af? Ja, Sebastian heeft een beetje teruggetrokken. Die had een medisch probleem, ook... Dus die is een beetje rustig aan het doen. Hij zit nu wel op de tribuno. Oké, okay, Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, dat is... Uh... En dan, uh, familie, gezellig vanavond uh, barbecue in Villa Bleek in Aderhout? Uh, als ik het weer bekijk, dan... Uh, ik heb net jou volgens mij het weer bekijken moeten uh, vermelden. Ja. En volgens mij wordt het uh, vanavond uh, storm en maar regen. Dus uh, ja. ik... we gaan wel uh, bij de open aard zitten. <laughs> ik zou maar een pizzaatje laten brengen. <laughs> ja. Ja. Oké, okay, Michel. Nou, we houden je niet langer op, want het is inderdaad. Ja, nou ja, ik zit te kijken naar de, naar de qualifying, hè, dus, uh, Ja. Ik zie nog steeds Hamilton, Norris en Stappens is Ja, dus dat is de situatie. Ja. En en wat is jouw verwachting? Gaat uh, zal ja. Max het een beetje gaan redden?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 Baby, ama.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 Max komt zometeen wel hoor, in deel 2 of deel 3 van de kwalificatie toch? Ja, ja toch? Laten we vanuit gaan. Ja, research. Oké, okay, dankjewel even voor uh, deze update over de Q1 die CS plaatsgevonden heeft. Hier op uh, Circuit Zandvoort. Race Radio, daar luister je naar. En wij zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. Een hele goede middag. Ja, dat was Changed en Let's Go Together. Nou, wie mocht er niet door trouwens naar uh, de Q2... die nou uh, net uh, begonnen is op het uh, circuit, uh, Richard. Ja. Ja. De top 5 uh, die afgevallen is, die uh, nemen we nog eventjes uh, met je door. En dan uh, weten we ook uh, wie uh, de Q1 niet overleefd heeft. Of moet nou, het zijn wel een beetje de bekende namen, Rob. Uh, 16 was Ricciardo, 17 Ocon, 18 Bottas...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 Uh, van de toegangsweg, dan zie je een groot reuzenrad. Dat kan je allemaal zien op onze webcams. Die, ja. uh, dan zie je een groter, We hebben dus twee reuzenraderen. <laughs> reuzenraderen. Is, is dat goed Nederlands, Richard? Is een, uh, wat is een reuzenrad in het meervoud? Reuzenraderen. Ja, Geen ja, Richard is wel de meest gestudeerde <laughs> onder ons. Dus, uh, nou, en, ho, ho, ho. Ho, ho, Nou ja, goed. Hij heeft, uh, hij heeft een middelbare school. Ik heb en, de universiteit. En,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 Okay. Maar reuzenraden, dat uh, wordt ook uh, gebruikt. En het wordt ook uh, goedgekeurd uh, in de dikke vandalen. Dus uh, okay, reuzenraden of reuzenraderen. Probleem opgelost. Probleem opgelost, wij weer rust. Uh, toch? Ja, op oh, nou, muziek. hebben ze geen rust. Want uh, nee. daar hebben we dit moment, moment Lender Norris op 1. Piastri 2 en uh, Russel op P3. En wij gaan even rust zoeken met uh, hele lekkere muziek. Tijdens Race Radio bij ZFM. Het is UB14 met Christian Heijnd. En I've Got You, Babe. They say we're young and we don't know. Won't find out until we grow.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 Uh, Verstappen of vier. En uh, ja, de rest uh, Ferrari. Ja, C's zit in de gevarenzone. Nou, dat mag toch helemaal niet gebeuren. Hè? Die moet nee. er komen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. O echt. Ongelooflijk. Ja. En uh, die uh, doet het ook wel aardig. de Q1 ja, nu ook. Sneller, nu sneller als Verstappen. Dus ja. ja, het is allemaal best wel een beetje spannend. Ja, C's is, is, heeft uh, nu ook onderweg. Ja, jongens. Uh, het zit zo dicht op elkaar. Hè? We praten over een halve seconde en je ligt eruit, hè. Het is oh, echt maar. niet normaal. En komt het helemaal liefde. door die nieuwe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 niet in de top drie, maar dan uh, zit je op uh, tien, uh, tienduizend of nou, zo. Ja, Waar hebben we het over? We stappen 7 op het moment, hè? Dus, ja. ja. Ja, ja, ja. Dat moeten we niet hebben. Ja, en Hamilton, Hamilton eruit, hè? Dat, Hamilton moet, eruit. dat moeten we ook niet hebben, dus... Jongens, het is een hele rare kwalificatie, hè? Ja. hele rare kwalificatie. Zeker, hè? nou. Hoe lang hebben we nog te gaan, trouwens, met de kwalificatie. Uh, de vlak valt al, dus uh, het is uh, nu gewoon doorgaan. Oh. En uh, de laatste zit op de baan. Uh, Louis we hem eruit niet meer. Die is klaar. He? Ja, die is klaar. Dus, uh, jongens, Seens Ferrari eruit. Ja. Die ja, komt eruit. E ja, Mercedes Zandra eruit ook. ook. Eruit. Ja. Gutenberg eruit.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 Maar niet over de Hans Ernsbochten, zeg maar de oude Audi oude, oude S. Als je dat kijkt, als je daar dan recht door gaat, dan, dan uh, zit je uh, dan, uh, in het heel smalle stukje van het paddock, van het paddock 2. Dus, ja, ja, ja, ja, ja. Dan moet, dan moet er wel serie, daar zit er zitten wel een heel mooi hekken, dus ga je recht door, je gaat door het hek, dus ja, zij gelijk op paddock. Ja. ja. Dus dat is goed. Maar nee, dat, dan, dan moeten er wel zoveel aanpassingen komen. Dan, dan, uh, het is wel leuk. Uh, ik heb het gedaan, het is wel heel apart, want je gaat heel anders naar een circuit kijken. Ja. Uh,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 mag ik heel erg zeggen dat ik het heel erg jammer vind dat we zo'n programma hebben en dat ik dan blij ben dat er in ieder geval in de Formuleklasse daarnaast nog rijdt. En voor die dames van de Formule 1 Academy is het natuurlijk prachtig dat ze voor zo'n publiek uiteindelijk zo'n groot publiek mogen rijden natuurlijk. En nou vind ik het wel jammer. We zitten nu aan een beeld te kijken eventjes vanuit de studio van Play, dat de tribunes daarachter wel heel erg leeg is. Ja, dat. Nou ja, inderdaad. Waar zijn die mensen?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 nu op Sanford dan uh, meegemaakt uh, hebben, zeg maar. Ja, ik denk het wel. De, de, dit was, uh, is wel fijn venue dat ik alle dames heb ik alleen maar zien lachen. Ja, dat zag ik ook. Ja. Daarom uh, begon ik er ook over. Die waren echt zo uh, helemaal... Te lachen. Uh, en uh, en uh, dat is daar toch vink, heb je meegemaakt. Hoe, uh, en, uh, wat zijn het, 16 dames, 17 dames? Ik weet niet eens hoeveel er Ik heb het niet zo heel erg gevolgd. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het prachtig voor die dames. Ik vind de klassen, heb ik zoiets van, nou ja, leuk dat het er is. Voor mij niet zo heel veel waarde.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 Uh, ja, ik weet niet eens of het opdoe, maar Larry zit er natuurlijk ook wel bij. Ja. Uh, volgens mij was het de derde de Haapakkoord nu, geloof ik hè? Die is de nee, de derde Huigenoorde de Huyge, ofzo, ja, ja. Of uit mijn hoofd. Uh, en, ja, ja, ja. en dan hadden we op de eerste plek Larry Tevoorde en de ja. derde plek Jaap van Lagen. Oh, ja, Jaap is derde geworden? Ja, ja. Ik heb, die, die, die, die heb ik even niet meegekregen. Ja. Uh, oude rot hè, Jaap hè? Ja, ja, de, ja. ja, ja, ja. ja.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 Rendel hadden ze net zoals vroeger gewoon de auto's weer in het dorp kunnen parkeren. Nou ja, ik weet niet wat er op de maken ze schoon staat. Dan huur je die af, weet je. Ja, dat staat ja, allemaal dicht, ja. Ja, weet je, als dat, als dat uh, gewoon nu een parkeerterrein voor gewone auto's of voor materiaal... dan zet je dat weer ergens anders neer. Ja. Al, al moest je ze op de betonstrook hebben voor de bus langs uh, de kust... daar kunnen ze ook staan, hè? Ja, ja, ja, ja, nou ja, ik weet wel van Robert van Overdijk dat ze er wel van baalden... dat uh, de F2 en F3 uh, dit jaar niet uh, in het programma zaten. Ja. Dus ze hadden er wel ruimte vrij voor uh, willen maken. Nou ja, ik, ik, heb, ik heb hier een uh, klant van me staan, want die is gisteren geweest... en zei, ja joh, we zitten gewoon allemaal half uur, twee uur te wachten... en naar oude hoer te luisteren en naar muziek te luisteren...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 Die hadden ze gewoon nodig en die hebben ze er wel lekker bij gekregen. Waar ik wel meer verbaasd ben jongens, wat er allemaal bovenop gebouwd is weer. Het gaat helemaal nergens over. Moet zo, als je het ziet wat een complex van boven dat is, dan denk ik, jongen, jongen, jongen. Dat is zo'n mooi gebouw, ja. wat ze dat niet, daar neergezet Over twee, drie weken is alles weer weg en denk je, wat staat er toch eigenlijk een oude meuk? Ja, ja, <lacht> ja. Nee, dat is ook zo, ja. ja. ja. Dat is waar. Hey, Rindel, tot slot hè, nog even een korte vraag. Want uh, ja, we hadden uh, vorige week uh, Bas van Bodegraven, hè, van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 Ja, maar, was, ja, Was je ook behoorlijk verbrand, trouwens, die auto? Ik heb uh? geen idee, nee, want het werd gelijk een doek overheen gegooid. Maar uh, ze, ze, zijn niet, ze hebben hem niet klaargekregen voor Q3. Of nee. voor, voor de kwalificatie. Nee. Ik denk dat die jongens uh, vanavond niet uit het stappen zijn naar Amsterdam, dat ze aan het bouwen zijn. Als, de, als ze dat mogen, hè, want het kan best zijn dat tijdens Park Vermeijen niet aan de auto gesloten mag worden. Ik heb geen idee hoe daar de regels die zijn. Dat is in dat dikke boek van uh, 3 kilogram. Nou, nee. uh, nog een ja? vraagje. Heb jij al uh, zicht op. Uh,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 Oké, okay. okay, tot zo. Hoi.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 Lachen en bevrijden, zoveel, zo vaak en zo compleet. Je tanden mee op, op en je kreeg maar niet genoeg van mij. Je zette je pijn op, terwijl vond je mij, je hield van me. Je hunkerde, je smeekte, je smachtte, kwijlde, gelde flikte je tot zo. Net als in de film.